Goedenavond met, uh, met Marcus. Hoi hartstikke gezellig. Hoi. Hoe gaat ie? Goed. Hoi, uh, ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik zit hier een beetje te klooien. Leuk dat je belt. Zo, je bent live in de uitzending, hè, zoals je weet. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ik dacht, ik dacht laat ik even bellen, want uh, de vorig, vorige keer is het niet van gekomen, helaas. Ja, kan gebeuren, hè. Ja, ja, ja, <laughs> Ja, zeker, zeker. Maar ik dacht van, nou, wat tijd uh, om, om het een keer wel te gaan doen natuurlijk. Ja, leuk joh. Ja, want uh, ik... ik uh, nou, dat is meteen een heel mooi onderwerp, hè. Vandaag is het 10 maart, <laughs> Oké, okay. oh, dat wist ik nog niet. Ik weet wel dat de Eerste Wereldoorlog is uh, 94 jaar geleden ge beëindigd. Oh, oké. Okay. En uh, de, het carnavalseizoen is in het zuiden des Lons uh, begonnen. Ja, maar, oh, dat, wist, dat wist ik dan weer niet, maar... Okay. Het is het jaar 11 november. Ik weet niet, jij woont natuurlijk in Den Haag. En dat, ja. Ik weet niet of het daar een beetje gevierd wordt, Sint Maarten. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Nee, dat dacht ik ook. In Zuid-Holland wordt het niet echt... Uh... Maar Gussie vertelde dat het in Utrecht weer, wel weer uh, meer uh, speelde. Oké, okay, hartstikke leuk, man. Dat, uh, ja, het is toch ook een oude traditie, hè? Ja, zeker. Er zit een heel verhaal aan, natuurlijk. Want ik weet wel dat Sint Maarten... Ik dacht ergens in het noorden van het land... Daar, uh, dat of Sinterklaas uh, die komt dan binnen weet je, wordt dan gevierd maar als ja. hij weggaat, wordt hij niet uitgezwaaid en dat doen ze wel met Sint Maarten geloof ik hè? Oh ja, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik, ik heb waarschijnlijk ooit het hele verhaal wel gehoord van, ik weet dat Sint Maarten ooit, ooit een soort van uh, reddende, reddende engel was hij was uh, kwam hij op zijn paard inderdaad met een, met een enorme keper om geloof ik en hij hielp dan um, arme mensen, geloof ik. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Ja, het lijkt wel het... veel op Sinterklaas, hè? Ja, het lijkt er lijkt inderdaad erg veel op. Dus ik vond het wel... Uh, <tie> ik zou toch een keer wat meer in moeten verdiepen om toch eens een hele verhaal op te gaan zoeken. Want uh, ja, ik heb ook gehoord dat ja, vroeger was uh, Sinterklaas in heel Europa, hè? Dat gevierd, hè? In de middeleeuwen en zo. Oh, okay. en, uh, maar nou heb ik gehoord dat in Polen schijnen ze ook Sinterklaas te vieren. Dat heb ik nooit geweten, maar waarschijnlijk ze Sinterklaas ook te kennen daar. Wat grappig zeg. Ja. Ja, ja, ja, ze vieren het sowieso natuurlijk ook in België. Ja, dat weet ik ook. En tenminste in het Vlaamse gedeelte. Ik weet niet of ze het in het Franse gedeelte ja, ook vieren. Voor, voor mij wel, want ik heb een keer jaren terug, toen was het op de RTBF en op de BRT. Toen heette dat nog zo. Toen werden ze ja, allebei tegelijk uitgezonden. Sinterklaasfeest. Oh. Dus uh, ik denk dat het een heel België is. Ja, wat grappig. En in, in Duitsland wordt dat niet gevierd zeker? Uh, nee, niet dat ik weet. Nee. Want ik geloof dat die kerstboom... Want de eerste uh, uh, mens die zeg maar een kerstboom optuigde voor de kerstviering... Dat was uh, Ma uh, Maarten Luther, hè? Oh, oké. Okay. Die is begonnen met uh, een kerstboom neer te zetten in zijn kamer. Wat ik uh, gelezen of gehoord heb. Martin Luther King bedoel je? Nee, Martin Luther King is weer die, uh, die, uh, die, uh, die dominee uit Amerika. die zwarte dominee. Maar ja, weet, oh, wacht, dan haal ik... Ja, Martin Luther was een kerkervormer oh, okay, Uit Duitsland. Okay, ja. Dat is toen het protestantisme uit ontstaan. Ja, want, want ze zeggen dat uh, ze zeggen, nou, de Sint komt uit Spanje. Maar ik heb begrepen, van origine komt die uit uh, Turkije. Hè? Dat klopt, uit Mira. in Turkije. En als ik me niet vergis, had hij dan geen, geen uh, rode cape en geen rode mijten, maar was het juist groen. Oh, dat zou kunnen. Hij had geloof ik een uh, groene cape en een groene mijten, was het een groene sint? Ja, misschien wel een milieubewuste sint. Nou, <laughs> ja, ja, het is grappig, want uh, een tijdje geleden op huis kreeg je de groene sint. En dat was inderdaad een, uh, een uh, soort van milieuvriendelijke sint... ...en die stond onder andere voor Fairtrade uh, chocoladeletters. Oké, okay, nou, vind ik in principe wel. Uh, Mooi streven wel. Dus, en, en, en, en nu, op, uh, op de dag van vandaag... ...worden uh, alleen nog maar, bij, bijna alleen nog maar Fairtrade chocoladeletters verkocht. Ja, ja maar natuurlijk weet je wat het is. Ik vind het wel goed, hoor, dat ze dat doen. Maar ja, die winkeliers, uh, die schamen zich ook kapot. Die denken, nou, dat aan uh, sommige landen... ...ja, je weet wel hoe dat gaat met die chocoladeindustrie... Sommige landen ja, dat uh, mensen worden zwaar onderbetaald. Slechte arbeidsomstandigheden en ja, die, uh, die grote winkelketens die willen daar niet aan om hun handen daaraan te branden. En ik vind het wel goed dat dit gebeurt. Ja, zeker. Zeker, ik vind dat het met meer producten eigenlijk wel moet. Ik heb toevallig heb ik laatst koffie gekocht, dat ook fair trade is, maar meer om precies dat van nou, ja, ik wil even weten, even kijken hoe dat smaakt en zo. Maar ja. het is gewoon koffie en uh, in principe, je proeft niet echt veel verschil met Douwe uh, Echtbest of zo. Maar het is. Uh, ook Max Havelaar heeft ook koffie, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik zie wel eens bij Albert Heijn bij mij. Uh, wel eens uh, van die uh, bananen van. Uh, van de die Max Havelaar. Ja. En alleen ik vind wel dat. Uh, ja, ze moeten wel echt rijp zijn hoor. Want uh, ze zijn vaak al uh, ja, bruin, weet je. Ja, ja, dan precies. kan je ze niet zo lang bewaren. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Want uh, ja, het is wel iets duurder dan die Shikita. Ja, maar, ja, ja, ja. ja. We lopen hier ook reclame te maken. Maar ja, goed, maakt niet uit. Maar ja, ik vind Shikita nou, ook ik... lekker. Maar ja, ik hoor ook weer dingen dat dat Shikita bedrijf ook niet helemaal zuiver is op de graad. Ja, ik weet het niet. Ik hoor het ook maar natuurlijk. Ja, je, je betaalt in principe natuurlijk altijd iets meer hè, voor die Fairtrade. Uh... Ja, maar hij ja, gaat... En, en um, dat is ook met biologische producten zo natuurlijk. Ja, maar weet je wat ik nou zo gek vind hè? Kijk, ik vind het prima. Ik wil er best iets meer voor betalen als het, als het uh, goed terechtkomt. Maar wat ik zo raar vind met die groene energie, nou wil ze dan binnen zoveel jaar alles op windenergie hè? Op, uh, of tenminste windenergie op uh, alternatieve energie hè? Dus uh, buiten dus olie uh, en gas ja. om, hè? Ja. En, nou, en nou schijnt dat ook weer uh, duurder te worden. Want dat, dat doet de regering dan. En dan denk ik, ja zo stimuleer je de mensen niet om uh, energie, of, dat milieuvriendelijke energie te gebruiken. Nee, het nou, lijkt ja. ook wel een beetje zoals ze dat bewust doen dan hè. Ja, want weet je wat het is. Kijk, uh, uh, kijk natuurlijk de windmolens moeten ook onderhouden worden. Dat snap ik wel. Maar het scheelt wel op transportkosten van olie en gas en kolen. Uh, het scheelt zoveel kosten, dan kan je dat onderhoud van die windmolens best, maar ja, weet je wat dat is? Uh, de overheid heeft natuurlijk uh, aandelen in de Shell. Ja. ja, en dat zijn ze kwijt, hè? Dus dan proberen ze het op een andere manier uh, binnen te halen. Ja, ik geloof dat ik over Shell wel wat uh, nare verhalen heb voor het, de hmm. laatste tijd. Ja. Ik weet niet ik heb het niet helemaal gevolgd hoor, maar ik, ik, de, de, de, ik geloof dat Shell uh, niet echt goed bezig is op bepaalde... Dat zijn ze al jaren niet hoor. Nee. Daarom denk ik ook nooit Shell. Ja, als ik niet anders kan, oké. Okay. Maar liever niet. Ik, uh, sinds dat ik op de hoogte ben van wat er allemaal gebeurt in Afrika... Ja. Dat de uh, oliepijpleidingen gewoon in de natuur stromen, mensen doodgaan daar... Dan denk ik, ja, hallo, daar doe ik niet aan mee hoor. Ja, wat dat volgens mij... Volgens mij hoor ik van, van, of van uh, Guus of van Willem... Nee. ...een keer in de uitzending... hoor ik uh, dat een auto makkelijk op, uh, op cannabisolie zou kunnen rijden. Nou, dat zou best kunnen, ja. Want een diesel die kan op slaolie rijden, hè? Ja. Ja, in principe kan, kan een auto... Of, of, of, ...of in ieder geval kan op, op heel veel op verschillende manieren rijden. Ik geloof... ...ik heb zelfs een keer gehoord... ...ik was een keer, ooit een keer een klein stukje in de krant dat een bus uh, in Londen... Uh, dat is een experiment... die hebben ze laten rijden op schapenurine. Jo. <laughs> nou ja, dat, dat, dat, dat werkt gewoon als, als een Nou, ja, het is mogelijk. Ja, het is eigenlijk ook brand... ja, er zit soort... ja, wat is het, in urine zit toch spiertus of zo? Spiert, ja. De spiertus is ook brandbaar. Nou, dus er, zijn, er zijn wel tientallen alternatieven... op, uh, op olie en op benzine... Ja. Maar weet je wat de vieze truc is? Het is gewoon, ja, uh, het is gewoon de olie-industrie. Ze, ze zijn doodsbang, de olie-industrie, voor alternatieven. Ja, je ziet natuurlijk wel wat meer dat die uh, elektrische auto's uh, uh, komen en zo. Mm -hmm. Die hybrides. Uh... Ja, maar daar zit ook een altijd zonder het gros. Hè? Ja? Ja, want ik, ik hoorde ook weer uh, van een collega van mij, die zei van nou, dat dat uh, ook niet echt goedkoop is. Want als je thuis je auto oplaadt, moet je kijken wat een rekening je krijgt eind van het jaar. Ik denk ja, daar zit eigenlijk wel wat in natuurlijk. Oh ja, ja, ja. dat is dat ja, want dat, dat is het kost enorm veel energie natuurlijk. Ja, het is wel schoon voor het milieu misschien. Maar ja, kijk, die centrale moet ook harder werken, mits het uh, op wind of andere energie gaat. Ja. Ja, en dan zou je eigenlijk van die oplaadpunten moeten hebben langs de weg. Ja, eigenlijk wel. En dan weet je in ieder geval wat je kwijt bent op dat moment. Als je gaat ja. denken... Kijk ik, kijk, ik heb mijn auto weggedaan. Ja, dat ding was wel goed gekeurd. Maar ze moesten aan die, die draagbalken, moesten ze dan lossen. Ik denk, nou, ik heb hem al, nou, 11 jaar heb ik hem gehad. 16 jaar oud. En die heb ik dan weggedaan. En toen heb ik een klein zuinig autootje gekocht. Die is al een stuk jonger, ja, 7 jaar. En ja, ik... Hij is niet echt veel goedkoper in, uh, in verzekering. Scheelt misschien een paar eurotjes. Nou, wegenbelasting is hetzelfde, want het gewicht scheelt nog geen 100 kilo, anders had ik goedkoper uit geweest. Dus, uh, hij is maar 99 kilo lichter. Oh, oké. Okay. En uh, ja, ik had deze Ford Fiesta. Ik heb nou een, uh, een Matisse. Uh, ken je de Daiwo Matisse? Oeh, nou, je ja, bent je niet zo er, heel erg bekend ik, in je auto's. Ziet, je ziet er best wel veel rijden hoor. Maar ik heb dan uh, de Chrysler. Het ziet er precies hetzelfde uit, alleen uh, het merk uh, heeft een andere naam. Uh, Chrysler, ja, dat, ze, dat is een oh, nee, sorry, niet Chrysler, ik bedoel Chevrolet. Oh, oké. Okay, okay, okay. Chevrolet die heeft Daewoo een uh, jaar of wat geleden overgenomen. En toen zijn ze precies dezelfde autootjes blijven bouwen, maar dan met uh, Chevrolet erop. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet nog wel dat mijn vader had vroeger een, uh, een Fiat 500. Ja. Zo'n uh, Bordeaux-rooie, en... Ja, uh, ja in, in Italiaans zeg je dan uh, Fiat Cinquecento. Ja. En uh, ja, dat is een klein autootje, hè? maar... Uh, maar dat is wel grappig, want... Uh, ik, ik, mijn vader, die was, was altijd... Uh, die, die, die, die, ja, hoe zeg je dat? Die ging, die ging zich daar altijd helemaal op... Uh, op focussen van wat voor merken auto's en wat voor types, en... hij was er altijd Zijn favoriete automerk was uh, de Alfa Romeo ja, dat komt misschien omdat hij uh, Ivojaan was. Ah, oké, okay. ja. En uh, hij was ook altijd voor Schumacher, omdat hij in een Ferrari reed, uh, Formule 1. Dus uh, ja, hij, hij, was toch wel, hij verbiedde zich er altijd wel in, in auto's en zo. Maar ik weet, ik weet van bepaalde auto's, weet ik dan toevallig wel halen qua beeld. Ja. Bijvoorbeeld uh, Suzuki Swift, ik weet niet hoe het eruit ziet. Ja. Uh, een, even kijken, een ex van mijn moeder... die had een Opel, een Opel Astra. Ja. Dat was dat, uh, dat de opvolger... van de cadet hè, de Astra. Oh, oké, okay. oké. Ja, okay. ja ik, was, ik, was, ik was vroeger... altijd wel verkikkerd op die lelijke eentjes. Ja, ja, ja. een nou, broer van mij was helemaal gek op, te eind. Ja, ik vond het wel grappig... want het, het zag er heel authentiek uit ook, hè. Mm -hmm. En die werden op een gegeven moment... niet meer gemaakt... Maar uh, ik vond het wel, als je daarin zit, hè, als, als passagier, zeg maar, dus niet als uh, bestuurder, dan had je echt het gevoel dat je even in de jaren 60 was of zo, in ja. de jaren 50. <laughs> ja. Terwijl, die tijd, ik heb die tijd nooit meegekregen, maar ik ben natuurlijk van 85, maar uh, heb je toch even het gevoel dat je terug in de tijd uh, gaat of zo. Ja. Ja. Nou, ik weet wel, als, een, een broer van mij, die heb uh, jaren in een eend gereden toenavond heeft hij nog een Akadiane. Dat is ook een soort eend. Maar dan iets uh, andere model. Ook van Citroën trouwens. En, oh, ja. uh, en als je dan door de bocht ging. Dan ging hij helemaal schuin. <laughs> ja, ja precies. <laughs> Dat was echt. Uh, ja. En dan die, uh, hoorde je echt die. Uh, dat Linda dak hoorde hier klappen, zo hier klapper <lacht> is. Ja, echt een dus, uh, good old uh, time, hè? Goede. <lacht> <lacht> Long and hardy. tuf, tuf. <lacht> Ja, oh ja, ja. Dat, doet, dat doet me eens denken aan Herbie. Ken je dat nog? Wie? Herbie. Oh, dat Volkswagentje. Ja, ja. Ja, ja. de Kever, ja. <lacht> dat, op de onderkant wel ook een grappig appeltje, inderdaad. Ja, nou, ze hebben van de. Je hebt toch de nieuwe Beetle, die, uh, die moderne Kever. Uh, kan, kan ik even iets voor me halen? Oké, okay, ja, ik vind hem niet zo mooi, persoonlijk, maar dan nou komt er weer een nieuwe versie uit. En die, en die lijkt wel een beetje meer op de oude versie. Ah, oké, oké. En die vind ik wel mooi. Die is wat lang, iets zo langer ook. En die vind ik toch iets meer op de originele kever lijken dan uh, de, de vorige uh, nieuwe, zeg maar. Ja, in het geval, ik zeg maar een paar jaar geleden, toen ik ook nog in Haarlem woonde, toen. Uh, dat iemand die je kende, die had een, uh, een oude saap. Ja. Echt zo'n uh, zo model. Dat leek bijna zo'n... Uh, ja, ik weet niet. Het is echt ook een beetje... Hij, hij gaf de voorkeur daar ook aan. Omdat hij vond... De, de nieuwe saap vond hij maar niet. Mm. En uh, dat vond nog ook wel een uh, leuk auto'sje eigenlijk. Ja, zo'n oude saap. Ja, zo'n oude saap, ja. Ja, want, uh, ja dat klopt. Want uh, ik had vroeger een leraar op school. Die rijdde ook, ook in zo'n saap. Ja. En dat was echt een beetje robuust, het zag er echt zo, uh, goed uit, hoe zou ik het zeggen, uh, solide en zo, een stevig goede auto. Ja, ja een beetje ziek ook hè. Ja, en die je uh, nu hebt, uh, uh, ja, ik heb gehoord dat het is, uh, de onderkant is gewoon een Opel Cadet of zo, weet ik veel wat, want het is van, uh, van uh, dezelfde fabriek als de Opel, hoe heet dat, uh, General Motors. Ze zit ja. een, uh, zeg maar een open onderstel en de bovenkant is dan Zweeds. En de rest is Amerikaans wat erin is. Oh, ja, <laughs> dus, uh, ja, ja, ja. Maar, maar uh, ja, hun willen dan eigenlijk terug weer naar de oerdegelijke zaap van vroeger. Ja. Ik weet niet of dat nog is doorgegaan. Ik over, dat die failliet was of zo, uh, de zaap. Ja, waren ze niet toen uh, overgenomen door de Chinezen? Uh, ja, ja, want uh, het mooie was, kijk, die Chinezen, die konden... Spiker helpen hè, door die saap over te nemen, dan gingen ze samenwerken en dat wilde uh, General Motors weer niet, weet je. Ja, ja. nu nou is Spiker al zijn centen kwijt en nu is hij boos op, uh, op, op, op, op General Motors dat ze dat tegen hebben gehouden. Ja, ja, ja ja. Ja, dus, uh, ja. ja, want die willen niet dat al die techniek naar China gaat. Ik denk dat maakt toch niet uit, want China is toch wel een groot macht in wording en ja, waarom zou je het niet doen? Ja, toch. Nou ja, als je zo'n uh, zo zo groot merk toch kan redden op die manier. Ja, ik bedoel, uh, die Chinezen blij, hun blij, ja, dat moet toch kunnen. Lijkt me wel, ja. Dat heeft ook te maken met dat je elkaar iets gunt dan, toch? Nou, dat, ja. Je houdt die mensen in Zweden ook aan het werk, ja, toch? Die waren ja, ook ja. een baan op die manier. Ja, ook dat. Ja, zeker. Dan ik nog even terug naar Sint Maarten, hè. Want ja. ik had, uh, met, met, met, met, er zijn maar twee, er uh, is maar één iemand in de buurt geweest, dat dus, uh, maar grappig. En er um, waren twee meisjes. En het en ene meisje dat is mijn lichtje. Oké. Okay. En die woont toevallig, uh, ben ik, toevallig kwam ik daar een of twee weken geleden achter. Die woont gewoon op dezelfde galerij helemaal aan het einde. Dat heb ik, dat heb ik gewoon tot twee weken terug heb ik dat nooit geweten. Nou. <laughs> en zij woont daar met haar moeder. En haar vader, dat is zeg maar mijn oom. De broer, ja. de broer, een broer van mijn moeder. Oké. Okay. En uh, ik, dus ik had wel, ik had wel er, ergens een beetje verwacht van, nou, misschien komt ze vanavond aan de deur. En ja, dat was ook zo. Ik zeg, nou, omdat je mijn nichtje bent, krijg je twee zakjes snoep. <laughs> en dat andere meisje ook maar twee zakjes gegeven. Ze dus voelde zich achtergesteld natuurlijk. Ja. Van die haribo zakjes weet je wel. Mm -hmm. En uh, ik, nou, ik zei, nou, ga, ga maar zingen. En toen ging ze... Uh, 11 november. Ik bedoel, die liedjes zijn, uh, zijn nooit veranderd. Hè? Die zijn altijd hetzelfde gebleven. Ja. Ja. Dus dat is uh, nou, best wel grappig eigenlijk. Want ik, ik, als kind ging ik ook altijd uh, ging overal langs. Hoe meer snoep, hoe beter. Ja, ja leuk man. Ja. En aan het einde van, het einde van de avond dan zat je echt te tellen van... Uh, wat, wat heb je allemaal bij elkaar gesprokkeld, uh, zeg maar. Ze nou, hebben bij ons in de buurt uh, eind vorige maand... Uh... Dat hadden ze een zijstraat, daar hebben ze helemaal versierd uh, met Halloween, weet je wel? Ja. En uh, dat was een heel feest als dat, weet je. En uh, de rest in de wijk, ja, je ziet hier en daar wel een versieringje Maar die ene zijstraat bij mij hier, echt helemaal vol met, uh, met allemaal uh, ja, poppen en zo en afgehakte handen. Ja, ik <laughs> Als je door deze straat loopt, dan... Uh, <laughs> Ik vind het, het persoonlijk, ja? persoonlijk, ja, ja, dat horror-element, dat, dat, dat sprak sowieso in films altijd al aan. Ja. En ik vind het hele gebeuren wel leuk, alleen het moet echt nog op gang komen hier in Nederland. Ja, het is, het is al, want het begon voor mij al, ik geloof een jaar of tien geleden, begon het al een beetje. Ik zag je het al hier en daar kon je al dingetjes kopen, maar het, het leefde nog niet echt. Maar je, je hebt natuurlijk maar, wel van die Halloween-parties en ja, zo, ja. En, en die, dat wordt steeds groter, dat, dat, dat wordt wel steeds, zeg maar, onder de jongeren vooral, wordt het steeds populairder. Hè? Mm -hmm. En het, het zijn niet echt alleen maar kinderen dan die dat geweldig ja, vinden. Dat is ook maar ook volwassenen. Ja, precies. Ik... En ik vind het ik ja. zelf ook wel leuk. Alleen ik, uh, ik ken geen mensen die mij willen vieren. <laughs> <laughs> dus ja, dan, dan houdt ik het een beetje op. Ik, het enige wat ik gedaan heb is wat op Facebook heb uh, je Halloween. Maar uh, mm -hmm. voor de rest, uh, ja, het spreekt me wel aan, ik vind het wel leuk. Wow, ja, mijn, mijn, mijn moeder die had meteen weer zoiets van... Uh, nou, ik hoef, ik hoef dat niet aan de deur, wat Halloween gebeurt. Dan is er een of andere maniak voor je deur staat, weet je wel. <laughs> ja, dat uh, heb ze schijnbaar gekeken naar uh, die film van uh, Freddy Krueger. Ja, uh, ik geloof... Uh, uh, film, ja, uh, die, die oh, ja. film Halloween met uh, Michael Myers. Ja, ik denk dat ze die gezien heeft en dat ze dacht van... Uh, dat, ja, dat is goed voor mij niet, weet je. Ja, nee, precies, maar dat is wel een klassieker. Want dat uh, is van John Carpenter, hè? ik heb hem uh, gezien, origineel uit 1978. Haarlijk. En uh, toen was mijn moeder, was toen, uh, even kijken hoor, 54, 60, 70. Ja, die was toen uh, 24. Dus een beetje van, uh, van mijn leeftijd nu. En uh, die heeft ze wel gezien, die tijd was. Ik vond het toen wel heel eng. Ik heb hem, ik heb hem gezien toen ik 12 was, voor het eerst. En ik God, vond hem ook best wel eng hoor. Want ik weet wel die film met, uh, hoe heet die ook, met de Omen ofzo. Dat was ja de jaren 70 ofzo. Ja, ja, een ja. Een film over een meisje, dat was van de duivel bezeten. En dat weten die ook dat was een hele bekende film. Er was heel veel uh, in opspraak ook geloof ik. Toen heb ik ontzettend... Oh, de Exorcist bedoel nee, je. De Exorcist, inderdaad. En die ja. heb ik toen een keer op televisie gezien. Maar ik vond hem best wel heftig, Jan, die film. ja. Die Ja. Ja, dat ja, kun je nagaan, want hij is in 2000 is opnieuw uitgebracht en is hij ook weer in de bioscoop uh, verschenen. Mm -hmm. Toen hebben ze wat, uh, zeg maar, wat de uh, extended edition, dus ze hebben wat beeldmateriaal uh, ma wat ze toen eruit hebben gelaten. Hebben ze er zeg maar in de hernieuwde versie oh, hebben ze weer om, om het nog enger te maken dus. Ja, want er zaten een bepaalde enge scènes, die hebben ze toen uitgeknipt en ze, in 2000 hebben ze hem weer helemaal uh, opgeleverd. Maar zelfs in deze tijd is het nog steeds een van de engste horrorfilms aller tijd hoor. Ik zou je vertellen, ik had een keer een film gekocht van uh, Spartacus, de originele Spartacus. Ja? En, uh, maar hij was toen ook ingeknipt hè. Maar ja, je weet in die tijd was het een beetje preut zo, rond 1960 of zo. En toen ja. heb ik de originele Spartacus gekocht. Maar hebben ze alles ertussen geplakt wat er toen was afgekeurd. Nou, wat blijkt nou? Dan zie je een vrouw in het water baden. En dan zie je net een graspriet voor haar borsten, dat ze de tepels niet kan zien. Oh, oké. Okay. Ik denk, is dat alles? Waarom moet ik daarna geil van worden? Zo, <laughs> uh, <laughs> nou ja, goed. Ik, uh, ik <laughs> denk dat in die, die, die tijd was dat heel wat, denk ik. Oké, ja, oké. Okay, okay. nou, als iemand een, een diepe, delicate had, dan was dat al van de poepoe, weet je. Eh, ik bedoel, maar... ik weet niet of je wel eens van die film, ik heb hem nooit gezien hoor, maar je had toen een film op, in de jaren 70 of 60 en die heette uh, Deep Throats. Ja, ook van uh, gehoord, ja. En, en, en die was toen, uh, geloof ik, tien jaar geleden werd die op de TV. En, en uh, nou, ik kende iemand die, die had die film gezien en uh, die, die film was natuurlijk zwaar gedateerd. Mm -hmm. Dat ja, is iets van, nou, ik weet niet waar ik naar zit te kijken, maar ik ben er bijna bij een slaap gevallen, weet je wel? Ja, kijk, en dat heb ik nou bijvoorbeeld vroeger de Barend Servet Show, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord, hè? De wat? De Barend Servet Show, met de nee. chef van Oekel. Maar nou, chef van oekel zegt wel wat, ja. Oké, okay, nou, daar dat gebeurde ook wel eens uh, dingetjes, dan zag je een vent op de wc zitten, in zijn blote kont. Want in de jaren 60 werd uh, blote vrouwen werden dan, uh, ja, dat was dan... Werd dan wel geaccepteerd. Maar een blote man in zijn blote piemel. Want dat kon toen nog even niet, weet je. Nee, dat was wat meer taboe. Ja, en die man die zat dan lekker op de wc. En, uh, en die staat gewoon zo op met, met, met zijn piemeltje. En die loopt gewoon de woonkamer in. Die had dan wel uh, een shirt aan, maar geen broek, weet je. Ja. En hij zegt: wat is dit voor een situatie? op de wc viel uit elkaar, weet je. Of je zag al die muren wegvallen. En dan loopt zo in dat gezelschap in die woonkamer, waar al die uh, mensen zitten, staat hij zo van, wat is dit voor een situatie? En nou, het stelt eigenlijk niks voor, maar in die tijd was dat, uh, nou, dat vonden de mensen heel chockerend ja ja, ja, ja. Maar als je ja. het nu ziet lachen, je geen weesloos, dan denk je, man, is dat wel eens? Ja, je ligt echt in het leuk. In ik, moet, ik moet op de als ik van die, uh, hoe heet die nou, die strikers of die... die... Je hebt een bepaalde naam, Striper's of oh, zo. Uh, jij bedoelt, ja, dat zijn die gasten die allemaal rare dingen uithalen. Eh, en die gaan dan gewoon live in de show of zo, dan, vallen ze, dan gaan ze naakt, lopen ze dan binnen de en op te shockeren. Ja. En dan is je ook vaak zoiets van, de, ja, het is gewoon hilarisch maar is of zo. Maar het is, het, is, het is niet zo van, oh, het gebeurt daar, weet je wel. Ja, maar, maar Weet je wat je tegenwoordig ook weer hebt? Dan heb je van die, ja, je hebt van die filmpjes op, op, die, op je mobiele telefoon. En dan hebben ze elkaar van die chockerende uh, uh, porno uh, filmpjes te sturen van een paar minuten. Hele gekke ja. uh, dingen zie je dan. Nou, dat vond ik dan nog denk van, gadverdamme, maar dat is gewoon goor, weet je. Het is niet gewoon porno. Nee, het is gewoon goor. Het heeft niks ah, meer met, met pornofilms te maken. Dat ik soms wel eens denk bij sommige filmpjes, het is wel eens lachen af en toe... Maar er zit ook wel eens scènes bij dat ik denk, oh, jezus, dat hoeft van mij nou ook weer niet, weet je. Ja, ik weet, ik weet dat je heel veel rare dingen hebt op internet. En ja, heel nou, veel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk nooit echt, uh, ik ben niet zo'n porno kijker, zeg maar. Mm -hmm. Toevallig was ik laatst bij Guus in de uitzending met Edwin. En, uh, en Edwin die, uh, die, die is daar die wel heel erg mee bezig, maar ja. uh, Edwin Post, maar, maar ik, ik ben juist eigenlijk helemaal niet zo met, uh, met, met porno en zo bezig, maar... Maar ik vind het wel grappig dat je zoveel diversiteit daarin hebt. Ja, ik bedoel, ik raak ieder zijn meug, Maar ik bedoel, je hebt ook echt hele goren met poep en zo. Of met, dat ze met wesp, ja, ik ga het niet allemaal maar in. Ja, dat... dat heb is zoiets van, gadverdamme jongens, dat hoeft van mij niet, Dat met belasting, dat heb ik gehoord. Omdat, als was iemand die tegen mij zei, van ja, dat is helemaal hot nu. Dat heet Two Girls, One Cup, heet dat. Ja. En, en zo heette dat. En, en, en die gaan dan echt met ontlasting. En dan, dan, dan gaan ze het over, over op elkaars lichaam smeren. En opeten. Ja, en, ja. En, en, en kotsen. En nou, ja, jezus nou, dat, vind ik niet, dat heeft niks meer met, met porno te maken. Nee, ja, maar dat is gewoon een of andere fetis, denk ik wel. Maar weet uh, je wat porno betekent eigenlijk? Als je het uh, zou vertalen. Want het is een Grieks woord pornos. Ja? En pornos betekent overspel. Oh, kijk. Nou dus, uh, Ja, dat kan ook kloppen, want veel, veel mensen die een relatie hebben, dan, dan gaat meestal de man die kijkt dan stiekem naar porno's, een soort van overspellen. <laughs> ja, want in de Griekse oudheid dan noemden ze overspel, uh, of hoereerderij, pornos. Moet je maar oh. ergens opzoeken, want ik weet iemand die kent Grieks, jaren geleden was dat, en uh, die had een, uh, een bijbel en dat uh, ging ook over uh, hoereren. Er stond allemaal het Grieks en er stond pornos. En ik ouders Dus ja, ze hebben natuurlijk heel veel moderne woorden. Ook uit het Latijn en uit het Griek gehaald. En vooral in de wetenschap, zoals je weet. Ja, ja, ja. ja dat audio is er, uh, het woord geluid voor, uh, in het Latijn weer. Nou, dat woord is al. Uh, twee, drie, of misschien wel. 4000 jaar oud. Maar dat hebben ze dan uh, weer teruggehaald, hè? want het is eigenlijk een dode taal hè? Latijn en ja, ja, Latijn wordt inderdaad niet meer gesproken, je, je kan het nog steeds leren die taal, maar want het Engels, eigenlijk is het, het huidige Engels gebaseerd op het Latijn ja, ja en traffic dat zei... en traffico dat klinkt bijna hetzelfde dat is wel ja. grappig, want dat zei mijn vader ook altijd. mijn vader was zeg maar een beetje uh, anti-Amerikaan ja. En uh, die, die zei ook dat, uh, dat de Amerikaanse taal dat af, af, afkomstig is vanuit het Latijn. Of in ieder geval de Engelse taal. En daar uh, zal ik wel in Amerikaans bij zitten. Maar uh, dat uiteindelijk afkomstig is vanuit uh, van, van, de tijd van de Romeinen, zeg maar. Ja, dat klopt. Want het gekke is dat. Kijk, dat, als ze dat Engelse noemen ze dan Anglo-Saxisch. Nou, onze taal, Nederlands en het Duits en de Scandinavisch, is een Germaanse taal. Maar De Engelse taal is ook weer een beetje afgeleid van de Romaanse taal. Maar dat ja. de Romaanse taal, dus het Italiaans, het Portugees, het Frans, komt allemaal van de Romeinen af. Dat is allemaal ja, verbasterd weer, weet je. Ja, het grappige is dat uh, toen ze Amerika ontdekt hadden, op een gegeven moment moesten ze geloof ik een, uh, een, een, een taal, een, een standaard of een, een, zeg maar een uh, wereldtaal gaan uh, bedenken. En dat was bijna Nederlands geweest. Klopt. hè? Klopt. Want uh, we want zijn er toen over gaan stemmen, van ja, het is wel makkelijk als we één taal spreken. Ja. En ja, toevallig op één stem na, geloof ik, had uh, er bijna Nederlands geworden. Ja, weet je, ik, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Want dan hadden we bijna met iedereen op de hele wereld kunnen praten nu. <laughs> ja, dat, dat is wel makkelijk. Want iedereen kan Engels of wat. In, Engels is de wereld taal. Engels was is wel makkelijker als Nederlands om te leren. Ja, klopt. Voor, ja. Uh, want een Chinees of een, uh, een Rus Nederlands wil leren, nou, of een Fransman. Want Nederlands en Chinees zijn eigenlijk de moeilijkste talen in de wereld, zeggen ze vaak. Ik vind ik Duits ook moeilijk, hoor, de grammatica, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat had ik altijd maar net een voldoende. Okay. Ja. ja, en Frans, ja. Uh, ik heb alleen Engels op school geleerd. Maar Frans, ik vind het een prachtige taal, ik vind het een hele mooie taal. Maar ik vind, het. die grammatica is net, net alsof je achter ze voren praat, weet je? Ja, ik heb, no ik heb nooit Frans gehad op school. Ik heb alleen uh, Engels, Nederlands en, uh, en Duits. Okay. En uh, in, ja, Duits was ik eigenlijk maar heel matig. En, mm -hmm. en uh, Engels was ik eigenlijk het beste. Uh, omdat ik gewoon heel snel, dat pakte ik heel snel op, de Engelse oh. taal. omdat ik Je kijkt natuurlijk ook naar, naar Engelse films, dus dat, dat ja. leer je heel snel, hè? Ja, en vooral als je jong bent, dan leer je dat zeker uh, nog sneller. Ja, want ik had het vaak van de televisie, met die ondertitels. Want vroeger was ik niet zo snel met die ondertitels lezen. Nou, toen las ik maar naar die taal en ik wilde dolgraag Engels leren. Toen kregen we Engels op school. En dan kon je kiezen Engels of uh, wiskunde of nee, wat was het? Uh, ja, dat kon alleen als je Nederlands nee, voldoende was, hè. Dan mocht je ja. Engels leren. Ik, zei, nou, okay. ik, wil wel, ik wil wel graag Engels leren. Nou, toen ben ik Engels gaan leren. Maar ja, je, je hoort heel veel Engelstalige muziek. Je wordt er eigenlijk een beetje met de poplepel uh, mee opgevoed, hè? Ja dat, ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat. Um, ik heb af en toe, als ik bijvoorbeeld naar films kijk. en er wordt Nederlands ondertiteld. Ik, ik moet de film moet voor mij wel Nederlands ondertiteld zijn. anders dan kan ik het toch niet helemaal volgen. Ja, ja, ja. Maar wat wel zo is. dat ik af en toe merk. Dat, uh, dat het slecht vertaald wordt. Ja, Soms, ja, ja. dingen die, die anders worden verteld, Klopt. worden heel anders vertaald. Klopt. En dat, dat is wel een beetje af en toe uh, het storende. Van, uh, van Dat ze het niet helemaal goed vertalen. Maar het heeft ook te maken met, um, met wie het vertaalt, denk ik. Maar weet je wat ik gek vind? In Amerika zijn ze nog op Pruits, hè? En als iemand fuck zegt, dan hoor je ineens... Uh, piep en hier zeggen ze gewoon fuck ook op de publieke omroep. Maar wat ja. ik wel gehoord heb, als je daar pay-tv hebt, betaaltelevisie, commerciële tv, dat zit ook onder uh, net als hier uh, rtl hebt, dan mag je allemaal wel vloeken en vieze woorden zeggen. Maar oh, als het okay. publieke omroep is, dan mag het weer niet. En de meeste ja. pornofilms komen uit Amerika tegenwoordig. Dat denk ik ja, jongens, ja. waar hebben we het over? Kom nou. Ja, dat, dat is een beetje uh, schijnheilig eigenlijk. dat oh, ja, wel, ja. Maar kijk, ik bedoel, da daarom vinden die Amerikaanse ze bijvoorbeeld in een Nederlandse show komen. Het is geweldig om fuck, fuck, fuck ja, te zeggen. Ja. <laughs> Want hier kan het gewoon. Het is gewoon bevrijdend als je, als je ja, altijd uh, met je opvoeding wordt gesnoerd. Van, hey, dat mag je niet zeggen. Ja, dan, dan moet je altijd een beetje inhouden. Dan ben je altijd een beetje uh, gereserveerd eigenlijk, ja, ja, hè? ja. ja, ja, ja, ja. En dan kan je toch niet echt helemaal jezelf zijn, denk ik. Want die Engelsen, want die Engelsen die, die heb, ja, je hebt Engelsen die een beetje hè, heel netjes voordoen. En die vinden het heerlijk om af en toe eens, uh, uh, kijk, als ze zeggen, ik ga naar de wc, dan zeggen ze, I wash my hands. Okay. Oh, maar, dan, yeah. maar soms zeggen ze, I go to the loo. En loo, de loo, de play, dat is wel lekker ordinair. En dat vinden ze heerlijk om dat af en toe te zeggen, weet je. Ja, maar die hebben ook echt hun eigen humor, hè, die Britten? Ja. Ja, dus ik, vind, ik vind de Britse humor hartstikke leuk, trouwens. Ja, ik, ik, hmm. ik moet zeggen, ik ken niet alles, maar ik ken dan wel Allo Allo, natuurlijk. En hmm. uh, ik vond vroeger ook Mr. Bean geweldig. Ja, ja, ja. Kijk, Mr. Bean wordt eigenlijk weinig uh, gepraat, maar dan gaat het meer om, uh, om, om de uitbeelding, ja, een hè, een wat beetje, je ziet uh, eigenlijk. Hilarische humor die, uh, wat die Engelsen hebben. Ja. Ja, zeker. Met ja. ook Monty Python, hè, bijvoorbeeld. Die Python, prachtig man. <laughs> ik vind dat zo. Zei... The, the uh, Life of Brian, die ken ja. je vast wel. Uh, ja, ja. Kijk, ik, dit is natuurlijk niet uit mijn tijd, maar Always ik moet zeggen, ik vind, ik, vind, ik vind het ook hilarisch, hoor. Always look on the bright side of life. Ja, wie, wie kent dat niet eigenlijk, hè? Ik bedoel, ja. uh, tot, tot de dag van vandaag is dat al bij heel veel mensen bekend. Ja, want ik heb die film ook gezien, de Life of Brian. Nou, ik lag in een deuk, man. Ja, en <laughs> ze spotten ook gewoon met veel dingen. Hè? Zo. <laughs> ja. Ook en met de dood en zo. en met, <laughs> uh, ja, Van alles en nog wat. <laughs> niks is heilig, maar is Daar was ik ook, ook wel leuk van, dat... dat uh, we zag een, uh, die John Cleese, hè, die liep dan met dat gekke loopje. En, uh, en met een paraplu en een tasje en een bolhoed op En dan uh, liep hij zo. Het leek bijna zo'n uh, nazi-mars, weet je wel. Ja, ja, ja. Die hele grote stappen. En dan liep hij langs een bordje en er stond op... ministerie of Silly Walks. <laughs> ja, ja, ja, ja. Uh, dat soort dingen inderdaad. Oh, maar was... bijvoorbeeld die, die John Cleese... Die, die had toch ook een eigen, uh, eigen serie? Ja, dat was uh, Faulty Towers. Met, ja, dat is ook uh, grappig, ja. ja. Ja, met dat Hotelpstelt heette het dan in het Nederlands. Ja dat, ook, ja, dat heb ik ook al veel gezien hoor. Ja, dat vond Er zijn heel veel Britse dingen die toch wel... Uh... Leuk mooi, Ik kan je herinneren, uh, ja, dat was ook voor jouw jou taart. Hoe heet die man ook weer? Ja, uh, uh, Marty Veldman. Wie? Marty Veldman. Die man, dat die zegt wel zo eigenlijk drie niets, nee. Nou, die man die had hele bolle ogen. En die keken ook nog iedereen andere kant op. En krulletjes had hij, krulletjes haar. Nou, dat was ook zo'n soort Mr. Bean dan, maar dan uh, was hij dan nog, nog lelijker als Mr. Bean. Ja, oh ja ja, ja, ja, ja, ja. In een ja. deuk met die man. En die spotte ook met alles, hè. Met de geloof. En met de, met de dood en alles. En die doet uh, <laughs> die tegen een boom op, weet ik veel. Maar die vent, die, uh, ja, hij leeft niet meer. Maar die is ja, geen nee. bloedmooie vrouw gehad. Uh, ja, dat, weet je, dat is wel grappig. Want dat zegt eigenlijk ook niks, hè, uiterlijk. Want nou, als, het is... u, als kijk, ik heb eens een keer... Ik, ik zag het dan een foto en dacht: Nou, als zijn als ogen niet zo waren, had hij best wel een redelijk knappe man geweest, weet je. Maar hij maar, is... had ook een komische uitstraling daardoor, weet je. Ja, en als, precies. En, en, en uh, vaak va uitstraling is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat trekt en, mensen en, aan. En, en dat vond ze eigenlijk helemaal niet zo grappig hoor. En, ja, mensen vinden het leuk en ik er al, weet je. Zo, zoiets had hij ook. Ja, ja dat maar, heeft uh, uh, André vandaan ook wel een beetje gepeld. Van, nou ja, ze euh, nou ja, het leuk, vind Maar zo vond hij het, euh, nou ja, sowieso, weet je wel. Ja, hij deed het, hij deed het meer om anderen te vermaken, zeg maar. Kijk, kijk, euh, als je kijkt naar euh, Paul de Leeuw, met alle respect voor Paul de Leeuw, hoor. Die vindt ze eigenlijk gewoon leuk, volgens mij. Ja, en ja die, die, die, die, die, die lacht, die kan wel echt om zijn eigen grappen lachen, ja, denk ik. Ja, op zich niet zo heel erg. Maar gaan niet, sommige mensen komen al hè, van... Oh, ze vinden me leuk. En dan uh, en, uh, gaat hij dingen zeggen die, die, uh, ja, die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Maar zo ja, ja. sok keren zo makkelijk, weet je. Ja, weet je, maar... het is, hij kon dat hij vroeger, kon hij dat veel beter dan nu? Tegenwoordig. Ja, ik denk dat hij een beetje zijn eigen uh, Omdat hij een paar keer problemen mee heb gehad. Ja, dat, dat uh, ook. En, en weet je, het is het typische van alle allemaal is dat, dat de ene show of de ene aflevering is. Uh, is echt een zware ruk, zeg maar. Echt geen bal aan. Mm. En, en de andere is, dan is, is hij ineens weer op dreef. En, en, maar ik vind, kijk, als je, als je choqueert, dan, dan moet het moet wel een beetje grappig zijn. Hij, uh, hij, doet, uh, hij, doet het, hij doet het soms vaak, gaat hij net iets te ver. Uh, hè? Ja, ja, ja, maar kijk, ja, meestal komt hij er ook wel op terug, hoor. Ik bedoel, het gaat niet om. Kijk, ik, ik, ik ben ook wel eens een paar keer de fout ingegaan met uitspraken, dat ik achteraf denk. Oh shit, dat had ik nooit moeten zeggen, weet je. Of ik bedoel het niet zo, maar dat het nee. heel uh, anders opvangt. Vooral op de chatten, dat vind ik nou met chatten zo gevaarlijk. Daarvoor heb ik ook gechat op mijn radiostream. Klopt. Je hebt heel snel ruzie, want ze zien geen uitdrukking van je gezicht. Je stemvorming ja. horen ze niet. Ja, en, dat klopt. En... Ja? En daarom vind ik het zelf ook nog... Ik vind deze manier van praten vind ik veel prettiger, ja. omdat... ...ik ben het helemaal met een je eens... ...daarom zit ik ook eigenlijk niet zoveel... ...in de radiochat en zo... ...want uh, ja, dingen worden heel anders... ...opgepakt dan, dan en, als je... Zeg maar, op, ...en je stopt. let ook meer op je woorden... ...je woordkeuze lijkt me... ...want ja. Ja, het lijkt alsof de mensen... zich kunnen verstoppen achter die woorden... ...die ze intypen... En, uh... nou, ...voor hetzelfde geld bedoelt diegene echt iets vervelends... En, ...en terwijl jij denkt van... ...nou diegene bedoelt dat gewoon aardig weet je wel... Ja. Dat ik ben eerder bang voor andersom, weet je, dat ik iemand kwets dat ik dat niet bedoel, weet je? Ja, ja dat, dat, heb ik, dat heb ik zelf ook wel al eens als ik iets zie. Dus als ik bijvoorbeeld met jou nu, zoals ik nu met jou zit te praten, en ik zeg fuck, dan weet jij dat ik denk, oh, uh, laat een bak koffie vallen ofzo, maar als ja. je het op de chat zet, hoe bedoel je fuck? Heb je het tegen mij, weet <laughs> ja, Nou, dan, dan ben ik wel in die zin... Nou, uh, ja, maar uh, goed, me, iedereen is zo anders, weet je. heb ik veel uh, ervaring met, met, met chatten en zo. Dus ik weet wel ongeveer in te schatten van, diegene bedoelt het zo. Mm. Maar het blijft toch altijd moeilijker, omdat je niet ziet, of je hoort niet hoe diegene het zegt. En je ziet niet precies wat diegene uh, ermee bedoelt. Oh. Dus het blijft oh. lastig. En ik, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, hoe, hoe, hoe, hoe groot je incarcering is. Ook oh, dat? Als je zeg maar heel uh, licht aangebrand bent, dan zal je sneller uh, geïrriteerd raken op zo'n uh, zo bericht die je niet begrijpt, zeg maar. En, en nou, nou, nou, ga, nou ben ik altijd wel, nou heb ik het altijd zo van als ik het niet helemaal begrijp, dan vraag ik het gewoon, weet ja, je wel? Ja, ja. Want dan, dan heb je tenminste duidelijkheid. Dat klinkt ja. misschien heel, heel uh, lullig of trettig, maar mm -hmm. als je, dat is wel zo. Als je, als je gewoon vraagt aan mensen van hoe bedoel je dat, mm -hmm. dan krijg je tenminste wel een, echt een duidelijk antwoord. Ja, ja, ja, ja. Veel mensen die trekken hun eigen conclusies en die ja, gaan meteen ja. de aanval in, weet je wel. Waar je beter eerst kan verifiëren van nou, bedoel je dat zo of bedoel je dat zo. Ja, ja, ja, dat dat is zo dan weet je pas uh, waar je aan toe bent. Mm -hmm. Maar goed, ik ben zwaar verkouden joh, ik, ik ben ook een beetje chronisch verkouden. Mm -hmm. Ik heb uh, allergie, dus ik ben oh, mijn neus bijna altijd dicht. En ik uh, gebruik echt een dagelijkse maagelijkse neusspray, dat is eigenlijk niet zo goed, maar... Ja, het moet wel, als kan ik niet slapen. <laughs> <laughs> ik heb ze echt nodig hoor, s'nachts, anders dan word ik steeds wakker en dan ben Jammer, ik zwaar en dicht. Dat is al een dikke maand geleden. had ik ook uh, heel lang last van. Ja, een beetje ja, hoesten, niezen. En uh, nu ben ik het kwijt. Kijk, dat hoesten wat ik nu af en toe doe, komt gewoon door het roken. Maar ja, door, dat ken ik. Zo'n ja, ja. Uh, rokershoesten. Maar toen was ik ook. Uh, ja, mijn keel en zo. Maar ja, ik voel me wel niet ziekbaar. Dus ja, daar ga ik ook met de ziektewet dus, nee, niet de de in. Nee, precies. En zolang ik mijn hoofd goed voelt, zodat ik me niet ziek voel, ga ik gewoon werken. Ja. En uh, ja, Je hebt erbij, die gaan voor een schetel blijven ze thuis, maar ja, tegenwoordig zijn ze er ook wel heel uh, streng op hoor. Want als je uh, week ziek bent en ze vrijdag al te bellen, denk je dat ze maandag gaan beginnen, weet je wel? Uh, nou, zo... dat kan het, sommige mensen die, zijn, die hebben echt uh, het ongeluk dat ze gewoon vaak ziek zijn ja, en okay. die heb je wel. Maar die kunnen er niks aan doen, oké okay, man. Maar... Maar, uh, je hebt basis... mensen heel makkelijk thuis blijven voor hun. die heb je er ook bij. Op een gegeven moment prikken, prikken de geven, daar wel doorheen, de. denk ik. Maar ze zijn natuurlijk ook niet. Ik uh, had vroeger op school een jongen en die voelde zich ook niet lekker. En hij is zielig lopen en met, uh, met zijn gefronste wenkbrauwen. Ja. Nou, toen dan mocht hij naar huis en, uh, en die leraar, het was toevallig net pauze. Die ziet die jongen op straat lopen, fluitend en. Denkt, nee, ja, ja, ja, ja, ja, nou, ja, dan kent ik niet. dat verhaal. <laughs> dat klinkt heel bekend in de oren, ja, moet ik zeggen. Maar <laughs> ik, ik zal je vertellen, ik, ik, heb dat, ik, heb dat, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar, uh, tuurlijk, ik heb ook wel eens uh, gespijbeld. als ja. dus ik zeg maar, hoe noem je dat? Schoolziek, noem je dat? Ja. ja, dan ben je schoolziek, dus dan ben je niet echt ziek. Maar dan heb je gewoon geen zin om naar school te gaan. Nou, oh. ja, ik, ik, had, ik had vaak geen zin, maar dat, had meer, uh, dat was meer... Er waren vooral omdat ik zeg maar, uh, een beetje gepest werd en zo. Mm. Dus uh, dan heb ik me vaak ziek gemeld. maar had gewoon geen zin. Mm. Maar uh, ik, ik hoorde ook een keer een vriend van mij, die had zich ook ziek gemeld. En net wat jij vertelt. Mm. Gewoon fluitend in de stad. Die ging gewoon, <lacht> uh, ging gewoon inkopen doen. Gewoon, uh, die die, ging gewoon, die school Die had gewoon geen zin in. Die had zich ziek gemeld. En die had ook heel makkelijke ouders. Van, nou ja, moet je zelf weten, dus ja, volkheid, joh. Nou, heb, dus, uh, Die jongens. Van bevorderlijkheid, weet je wel. Dus die liep in de stad. En toen kwam hij de uh, medeschool hier tegen. Nou, die was dan zo... Ja, dat vind ik dan wel lullig. Die was dan zo, zo lullig om het te gaan verraden, weet oh, je. Oh, oh, oh. Maar goed. Nou, ja, ja. ik heb vroeger op de lagere school dan in Ieder geval. Maar op de middelbare school deed je het niet vaak. Maar dat had ik ook wel eens verpest dan. Diep liep ik een keer buis klos klas uit. Maar ik ging natuurlijk niet naar huis. Maar nee. Ik ik gewoon wachten tot ik wist dat uh, de school afgelopen was. En dan ging ik naar huis toe. Ik ging gewoon ja, een beetje dat... door de wijk heen lopen. Want ik woonde niet zo ver van school. Nee, dan valt het ook niet echt op dan. dan valt het ook zie... niet echt op? Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik ging een keer. Uh, toen deed ik net alsof ik naar school ging in de ochtend. Uh, toen woonde ik in de Rijp. Mm -hmm. Ik moest naar Alkmaar fietsen. Nou, dat is een uur fietsen. Maar uh, toen fietste ik dus van de andere kant op. En toen ben ik uiteindelijk gewoon. Uh, maar ik ben echt 6 uh, à 7 uur, moest ik wegblijven, dan zou het opvallen. Ik wist nog God niet wat ik moest doen. Dat was aan de andere kant. Dus ik was had gelukkig wel een bolk met, met een verzettenbandje nog in die ja, ja. tijd. En dan zette ik die maar de hele dag op. <laughs> ja, maar maar ik, ik vond persoonlijk dat ik een goede reden had om te spijlen, omdat ik, ik, ik werd best wel uh, gepest. Hmm. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel, en, en ik, ik durfde het nooit aan mijn vader te vertellen, want mijn vader was best, is wel, was best wel een conservatieve man. Mm -hmm. Die had zoiets van, ja, uh, je moet sterker worden, je moet voor jezelf opkomen. En tegenwoordig heb je uh, gewoon vaders in Nederland die, uh, die gaan meteen naar de leerkracht en die geven de leerkracht een klap voor, uh, voor een schoen. <laughs> ja. Weet je wel. Mm -hmm. Vro vroeger was het echt van, kom op, kom voor jezelf op. Maar tegenwoordig gaan die, gaan die ouders dan meteen naar de school om die, die lerenkrachten te stoppen. Nou, ja, vroeger als ik strafwerk mee kreeg of zo, of uh, slecht cijfer, dan zei je ouders: maar, dus heb je maar je best moeten doen, weet je wel? Ja. Dat, uh, of maar, dat zou je wel verdiend hebben of zo. Precies. Ja. Want tegenwoordig heb je die ouders die nemen het gewoon echt de school kwalen. Ja. Dat is een hele, de mentaliteit is in dat opzicht ja. erg veranderd, hoor. Ja, ja. Kijk, ja, ik vind wel natuurlijk. Kijk, uh, ik weet wel, mijn moeder vertelde ooit dat, nou, dat was in jaren 30 of zo, zat ze op school. En toen ja. kreeg ze van de juffrouw, moest ze de handen uh, zo voor zich houden. En ik kreeg ze dan uh, uh, klappen met een liniaal op de vingers. En dat is ze aan de moeder gaan vertellen. En mijn oma, die is toen op hoge poten naar school gekomen, die heeft die, uh, die lerares eventjes de waarheid verteld. En dan was mijn oma heel zacht iemand die. Uh, ja, oh, uh, uh, mijn moeder die zegt, ik heb mijn moeder nog nooit zo buis gezien, weet je. Ja, maar dat, dus, uh, dat is trouwens wel uitzonderlijk voor die tijd, want ja. ik, ik, ik heb ook gehoord dat als je zeg maar, op school een tik kreeg van de leerkracht, of je, of je, had, je had het verbruikt bij, uh, op school, in, in de klas, in de les, dat je dan echt van je vader gewoon nog een klap na kreeg thuis. Ja omdat ja. die, die stond, die stond ja, er gewoon achter, je moet je gedragen weet dan. Ja, maar weet je waar het om ging? Kijk, met zo'n liniaal is heel gemeen, weet je. Dat niet echt. dat als ze gewoon een tikkie had gehad en die tikkie had mijn oma misschien ook gezegd: van nou, dat had je maar uh, ja. moeten gedragen. Maar dit, dit vond ze zo gemeen met een liniaal op iemand zijn vingers slaan, een paar keer. Ja, dat, ja. dat, uh, dat pikte ze niet. Ik ben blij dat dat wel oh. afgeschaft is hoor. Ja, want ik vind dat gewoon belachelijk, uh, weet je. Zijn jouw kinderen niet of uh, leraar of leraar is? Nee, dat je, je zie je ook in die uh, film Siske de Rat, hè? Ja. Dan uh, zit hij geloof ik uh, op school of, of in de gevangenis en dan krijgt die, moet hij naar voren komen. Dan krijgt hij een enorme tik op, uh, op zijn vingers of de handen. Mm -hmm. Ja, dat... dat uh, ja. ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. ik bedoel Kinderen, vind ik sowieso, mag je niet slaan. Ik bedoel, uh, uh, ik vind ook niet dat je dan een goed voorbeeld afgeeft als je dat doet. Mm -hmm. Want dan laat je zien uh, aan kinderen, of dan leer je eigenlijk aan kinderen, dat je als volwassene een kind op die manier terecht mag wijzen. Ja. Terwijl dat helemaal geen goed voorbeeld is. Want dat is, ik vind gewoon elke vorm van, uh, van tik, of het nou corrigerende tik is of niet, ik vind dat het gewoon niet is toegestaan. Ja. Behalve bijvoorbeeld, ik heb één, één keer gehad op de middelbare school, dat was uh, midden jaren 70. Die leraar die was nog geen 30, en dan was een gozer van 16. En die gaf die leraar klappen. En die leraar door die klas rennen. En hij mag slaan. <lacht> die... Kijk, dat vind ik, dan mag ik ze best een tik, tik teruggeven, weet je. ja Je moet jezelf natuurlijk wel kunnen verdedigen, natuurlijk. natuurlijk want we hebben een leraar gehad, het was ook een beetje een zachte man. Het is een hippie met zo'n spijkerpak aan. Een beetje net als Guus. En een baard. Oh ja. Een lang ja. haar. Maar een hele zachte man. En. Uh... En als ze gauw zijn, was het niet met hem eens. En die geeft die man zo met zijn vlakke hand, zo in zijn gezicht, zo pes. Maar hij kreeg er maar één terug, hè? Had ik nooit van die man verwacht. Ja, maar weet je, dat, dat, dat is juist al. <laughs> juist van wie het niet verwacht, hè? Die, uh, dat ja. zul je het net gaan zien, hè? Keek hem, uh, eerst keek die leraar hem heel verbaasd aan. Keek die hem strak aan, en hein, pat, gaf hij er één terug. En, die gauw was gelijk afgedroogd. Ja, maar weet zo. je wat het is? Kijk, Nee, die dat voor een volle klas? Ja. Want weet je wat het is? Kijk, als die, als die leerkracht zeg maar, daar niet op in was gegaan, of die was bijvoorbeeld, uh, of die had het zo maar toegelaten, hè, zonder een klap terug te geven, dat is toch een soort van uh, uh, zwak dat je dat vertoont. En hij wilde laten zien dat hij dat niet tolereerde natuurlijk. Nee. Dus uh, door een klap terug te geven, heeft hij eigenlijk meteen de, de, hele, de hele klas, zeg maar, laten zien van dat vind ik niemand bij mij weet, ja? Precies, <laughs> bij, bij, bij nou, je neu uit je eigen hoor ik heb al jaren maar één keer zien doen dat de jongen hem een klap gaf. Maar hij deed het nooit. Hij sloeg nooit hoe, hoe brutaal sommige jongens ook waren. Hij deed het nooit, zolang je maar van hem overleef. Ja, maar je houdt ook altijd van die jongens bij die, die, die, die zeg maar een beetje... Ja, wat, die proberen zijn. de grenzen zeg maar een ja, beetje ja. op te zoeken. En, en, en die moeten vaak dan echt, uh, zeg maar... Um, nou ja, hoe zeg je dat? Die moeten toch echt een beetje... Uh, Leren nog dat ze tot en niet verder, nee, zeg maar. Ja. En zolang ze dat zeg maar niet uh, zolang ze dat niet leren, dat blijven ze steeds die grenzen verder uh, verzetten. Ja. Verleggen, zeg maar. Dus dan, uh, ja, dan, dan gaan ze net zo lang door totdat uh, op een gegeven moment, uh, de, de, hoe zeg je dat? De maat vol is. Ja, ja maar wij zullen ik ook tegenwoordig. Ik heb eens op tv gezien en er uh, was iemand die op met zijn mobiele telefoon gefilmd Een leraar en uh, ja, er komt een jongen, die komt naar voren toe. En die begint gaan die leraar te slaan. en die vent, die sloeg niet terug of zo maar We weer, weer alleen af met zijn handen. Nou, ja. ja. Ik had die gewoon zo'n paar klappen gegeven. Ik ja, dacht, wacht eens even. En die liet zich eigenlijk gewoon met, joh. Ja, dat is en, iets en, ik denk, hoe is het mogelijk? Kijk, natuurlijk uh, mag je niet slaan leren, leraar, maar ik vind dat zij een tik krijgt, ga weer iedereen terug. Ja. Wow. Ja. Ja, ze zijn allemaal bang tegenwoordig, weet ze zijn zo mondig en ook door die ouders, waarschijnlijk. Klopt. Nou, ik hoefde vroeger geen leraar te slaan, dan had ik ook het probleem thuis, denk ik. Maar nou, weet je, wat het is mm -hmm. gek als je. Veel, veel uh, ontspoorde tussen haakjes uh, jongeren, ja. die zeg maar, dat soort gedrag vertonen, die komen ook een beetje uit, vaak uit een milieu. Ja. Wat, wat waarvan je toch kan afvragen of, of, of het uh, misschien toch gedeeltelijk met de opvoeding te maken heeft, denk ik dan. Ja, ja dat zou ja, kunnen. Ja. Of misschien de ouders die misschien uh, nooit echt opgetreden hebben, nooit ja. gezegd hebben van nou dat mag niet. Mm -hmm. Misschien ouders die veel te makkelijk zijn in bepaalde opzichten. En uh, vaak krijg je de normen en waarden, hè? Die, krijg je een beetje, die krijg je een beetje mee van je ouders of van je omgeving. Maar mm -hmm. als, als je dat niet meekrijgt, dan, dan, ja, dan gaat het een beetje een eigen leven leiden eigenlijk allemaal. Ja. Dan, dan blijf je die grens maar opzoeken en denk je van, nou, hoe ver kan ik gaan, weet je wel? Ja. Maar, maar ik, denk, ik denk wel dat... Um, dat, dat, dat, dat, dat filmen, dat, dat zie je de laatste 15 jaar, ja. of, of zeker die jaar, dat, dat van die scholieren die gaan dan uh, uh, andere scholieren filmen en, dan, en degene die filmt, die filmt bijvoorbeeld een scholier en die wordt dan helemaal in elkaar getrimd oh, door uh, andere scholieren en dat wordt dan weer op internet gezet en dat vinden ze allemaal uh, te gek blijkbaar. Ja, ja ik ken het jou. Ja. Dan noemen ze dan happy slapping, hè, geloof mm -hmm. ik. Ja, ja, ja. dat is echt een... Ik dat vind ik... het een beetje extreem. Uh... Ja... Vroeger zat altijd een pispaaltje in de klas. Maar dit, dit, dit vind ik nog erger eigenlijk. Weet je? Nou, wat zou iemand, iedereen in de wereld kan het zien. Maar nou, weet je, het is als je met z'n tienen, gewoon tienen, bijvoorbeeld, tegen één persoon gaat. Ja, dat is gewoon heel laag. Ja, ik vind het uh, inderdaad, zo. Ik bedoel, je kan, in je eentje kun je nooit wat beginnen tegen tien nee. mensen. Dus ja, dat, dat is, uh, ik heb zoiets van, ja, ik bedoel, één tegen één, dat zou nog een eerlijke strijd ja. zijn, weet je wel. Ja. Nou, maar ik goed. ook op uh, die middelbare school wat ik zat, was ook best een moeilijke school, hè. Want uh, er waren altijd wel leerlingen bij die... Uh, ik heb dan op een soort lomschool gezeten, een middelbare school. Maar er kwamen, oh ja. kwamen ook jongens op die niet alleen leerproblemen hadden, maar die werden dan bij de LTS eraf geschopt. Op de Veluweplein de in Den Haag. En, kwam, en, en geen ene school wou ze hebben, die kwamen bij ons terecht. Nou lekker, daar zit je dan tussen, weet je. Zit je dan mooi mee opgeschreven? Ja, ja gelukkig Nou, weet je, dat, dat is ook wel zwaar, uh, zwaar voor rond, hè zeg maar. Want ik, ik heb zelf ook op een lomschool gezeten, twee jaar. Mm -hmm. Maar eigenlijk, had ik, ik had daar zelf helemaal niks te zoeken, maar uh, ik, ik weet ook niet hoe ik daar precies ben terechtgekomen. Ik ben doorverwezen door de school waar ik, van daarvoor, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, er zaten heel veel probleemgevallen. Ja. En, en, en niet zozeer qua, qua, uh, qua, qua, qua leren, maar inderdaad qua, qua omgang, zeg maar. Ja, be en dat bedoel ik, want op school waar ik op zat was eigenlijk voor, voor jongens, die, die leerproblemen al. Nou, ja, waar, want... Ze konden best goed leren, hoor. Maar die waren gewoon niet te hanteren, of zo. Ja, nou, gelukkig waren er niet zo heel veel, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ja, ja want toch wel eens los van. Ja, want LOM staat voor uh, leeropvoedmoeilijkheden Ja. Ah. En, en dat is in principe bedoeld voor moeilijk lerende scholieren. Hmm. Maar ja, goed. Uh, dat hoeft natuurlijk niet per definitie te betekenen... dat dat ook, zeg maar, uh, etters zijn. Maar die heb je er wel veel tussen natuurlijk. Ja. Hmm. Ja, ik, eh, vroeger, eh, vroeger werd ik ook veel geplaagd om te laag door school. En eh, ja, Als ik achteraf terugdenk, denk ik ook wel, ben ik een lul geweest. Ik had gewoon terug moeten meppen ofzo, weet je. Ja. Maar ja, ik begreep kinderen vaak. Ik zag vaak ook niet gauw het verschil tussen een grapje en menus, weet je. En dan ging dan op in, naar mijn grote mond. Ja, en dan was het wel eens van, hé, maar dat pik ik niet, weet je. Geen knal of zo. <laughs> ja, en, ja. Da en, en daarbij had ik natuurlijk weer een Dus ja, ik ja. was een, best een bang jongetje in die tijd, hè. Toen ik, ja, of, uh, acht, negen was, was een bang jongetje, hoor. Ja, en, ja. Uh, uh, ja. En uh, grote groepen jongeren, daar ging ik wel een straatje om. Terwijl ze misschien niks uh, kwaads in de zin hadden, daar ging ik al een straatje om. En dat voelden ze natuurlijk. Ik denk zij die kunnen we even pakken, weet je. Ja, precies. Nou, dan krijg je weer een pak slaag van een man of drie, vier jaar. Ja. ja, ja. Sommige... Je wo er wordt ook wel eens gezegd hè, dat je er toch wel harder van wordt hè, op een of andere manier. Ja, ja ik weet het niet. Ik, weet het niet. Um, ik, heb, uh, ik was wel blij dat ik ging weer dat ik uh, kon werken. Want uh, ja, de middelbare school was ook wel uh, minder extreem als op de lagere school. Ik ben toen van de lagere school naar een neerschool gegaan. Daar werd het wel minder. Naar de die middelbare school was het ook niet makkelijk, maar ik was hier van die pestgroepen af. Ja, een grootste gedeelte. Maar toen ik ging werken, was ik opgelucht, was ik er van af. Ja, en vergeet, ja, vergeet niet dat uh, veel volwassen mensen hè? want mensen denken altijd dat het alleen op scholen gebeurt. Ja, gebeurt het ook. Precies zeg Maar de ex van mijn vader, die had een kantoorbaan en die werd altijd uh, een beetje, uh, ja, gezien, zij was zeg maar secretaresse. En, uh, mm. Maar één van de, van de acht, want er waren, er waren acht, uh, zeg maar, acht directeurs. In één bedrijf, acht directeurs. Jeetje. En zij was dan één van de acht secretaresse van, van die acht directeurs. Mm. En zij werd altijd door die andere secretaressen werd ze altijd een beetje na, uh, ja, nagekeken als het ware. Ja. Zij, kreeg, zij moest vaak het vuile werk dan uh, opknappen ja. en zo dus ja, het komt eigenlijk uh, ook wel bij volwassenen voor. Maar meest, meestal. Uh, ja. Zelfs bejaarde tehuizen heb ik ook eens op tv gezien. Daar was ik echt verbaasd over. Dat gebeurt uh, ook wel eens dat mensen elkaar pesten. Of uh, dat denk ik, jezus jongens, houdt het dan nou nooit op. Nee, ja, je, je ziet het altijd wel natuurlijk. Ja, ik en het wil niet zeggen dat die mensen hun leven lang gepest worden. Maar het kan zijn dat je nooit problemen hebt en dan kom je in een bejaarde uh, te huis of wat dan ook. En dan wordt ineens gepest door uh, bepaalde types. Ja, dan, wil, dan wil je net even je laatste mooie jaren nog even ja. en uh, Ja, nou ja. Kijk, ik heb ook een kut begin gehad. Maar ik heb er gelukkig geen last meer van. Want op mijn werk, ik weet, sommige dingen komt niet tegen. Hè? Bepaalde gaandjes. Nu heb ik zoiets om laat maar gaan. En als je er niet op reageert, heb je ook geen last van. Want dan doen ze nee. het niet meer. Ja, Regier, dat is... Ja? Nou ja, dat is het dan ook juist, hè? Ik ging als je erop het in, weet je? Ja. En dat was mijn fout. Ja, als je hapt, hè? Dat willen ja, ze Juist, zo. juist. En dat ja. doe ik nou niet meer. Nou lach ik erom. Nou, Ik heb met iedereen opgeschiet op mijn werk. althans de meeste dan. Nou, dat is mooi. Dat, ja, dat is echt... de mensen die ik niet... had, nou, die praat ik niet eens mee. Maar goed, daar heb ik ook geen last van. Maar de meeste mensen... Nou, ze binnen, iedereen is vriendelijk tegen me. Nou, nee, ja. ik, ik, had, ik had zelf zelf... Had ik er last van, dat, van dat pesten, uh, zeg maar, tot... Uh, Totdat ik een jaar of vijftien uh, was, en toen, en toen eigenlijk vanaf mijn 15e, 16e, toen uh, ging ik, ik ja, ging ik meer van mezelf afbijten. Ja. En toen, toen, toen heb, is eigenlijk daarna, heb ik er nooit meer last van gehad. Eigenlijk, nee, maar ja, weet je, dat is het ook. Hè. Kijk, als je vaak um, de, op een gegeven moment, dan, dan, dan keert het proces zich om, en dan bijt je van jezelf af, en dan, uh, dan, dan heb je er geen last meer van. En dan, dan, dan ben je op een gegeven moment dan kun je heel goed voor jezelf opkomen. Dat, dat leer je hè, dan. Mm -hmm. Dat leer je echt jezelf aan, zeg maar. Ja. En, en ik had op een gegeven moment, ik was op school was ik echt uh, het sukkeltje, zeg maar. Mm -hmm. Maar toen ik een jaar of 16 was, toen, toen was ik uh, ineens heel populair, weet je wel. Ja. Toen, toen wilde iedereen met me omgaan en zo. Ja. Dus ja, het is wel heel typisch hoe dat, hoe dat uh, proces helemaal kan omwentelen, om, uh, als het ware. Ja. ja op, op, op, op dit moment... Uh, ja, uh. Ik, ja, ja ik, ik, ik, ik was een, uh, ja, een sukkeltje. Uh, sommige opzichten misschien wel, maar ik was iemand, ik, ik, uh, als iemand iets tegen me zei... ...waar ik een hele grote bek terug, maar uh, best wel grof hè, voor mijn leeftijd, voor 5, 6 jaar. Maar ja, ja. pikte ze niet. Pang! Kijk, knal op mijn gezicht. Ja, ja, ja nee, als je heel jong bent en dan een grote mond en hebt. Toen dan dacht uh... van oei, weet je, dat moet ik niet meer doen. Nee, ja, nee, nee. Ik was nee. meer van schelden en zo, weet je, terugschelden in plaats van slaan. De spugen, dat was mijn manier van verdedigen. En dan kwamen er wel eens boze moeders aan de deur van ja, jouw zoon die loopt maar te spugen. <laughs> en uh, ja, dat bleek dus, uh, ja, gewoon, dat was mijn manier van verdedigen gewoon. Want, ja, euh, nou ja, het is ook niet zo dat ze mij zeg maar een pak rammel verkocht of zo, maar dat waren meer de woorden, hè. maar vergeet niet dat uh, woorden kunnen ook heel hard aankomen. Dat kan pijn doen, ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Vooral als ze ja. iets over je ouders zeggen. Ja, dat helemaal, ja. dat, helemaal, zo, ja. Wat, dat ja. soort dingen. En dan moet je ja. echt heel voorzichtig, en zeker met die buitenlanders, met de Turken enzo, moet je echt nooit iets over hun ouders zeggen, als ze echt ja. echter ze pakken je. Ja, kijk, zijn nog. nog uh, uh, je beledigt ze meer daarmee. Als dat je een Hollander tegen zegt van jouw moer of wat dan ook. Nou, oké, okay, dat kun je misschien ook een tik. Maar die Turk pikt tot nooit, hè. Die gaat je echt achterna, hè. Ja, nou, dat, dat, dus, dat, dat dus, uh, denk ik ook. Maar weet je natuurlijk. Maar, doen, Kijk, uh, ze hadden ook wel eens dat over mijn vader gezegd op school. Ja. En dan. Uh, dat raakt je wel echt tot op het bot, maar, ja. maar, maar je, je zit dan ook echt na te denken van, ze, ze, ze, ze kennen hem helemaal niet en van halen ze dat vandaan om zulke grove, maar, maar lelijke dingen. Maar ze proberen je gewoon net wat je zegt tot op het bot te raken. Ja. Zo diep mogelijk te kwetsen, weet je, sommige mensen. Ja, en dat, dat, is, dat is ook wel gelukt. Dat heb ik ook wel eens gedaan hoor, dat zeg ik gauw eerlijk, ik heb het ook wel eens gedaan. Maar uh, ja, ik, ik weet, uh, ja, het is zo heftig en ja, en, uh, ja, het is niet goed, weet je, want, want de ouders kunnen er ook niks aan doen. Uh, nee, natuurlijk doe niet. Zo, ja, toch? Uh... <laughs> je, ik weet, je, weet je, uiteindelijk dan, als je ouder wordt, hè, dan, dan meeste meest, meest, ja. mensen gaan toch nadenken en ja, die denken van ja. shit dat. Uh... Zelfs de pesters, hoor. Die komen op een gegeven moment op een leeftijd vaak dat ze echt spijt krijgen. Van het, uh... Ja, wel. Nou, ik heb ook uh, best wel spijt van sommige dingen, hoor. Dat het echt uh, onterecht was of zo. En dan dacht ik van: shit. Ik heb mij nooit gezegd of gedaan, maar weet je. Maar weet je, kijk, iedereen zegt natuurlijk wel eens wat waar die spijt van heeft. Ja, Oké. Okay. En, en ik bedoel, um, weet je, vaak als je zeg maar in je, in je boosheid kun je soms dingen zeggen die je helemaal niet meent. Mm -hmm. En dat je achteraf, dan, dan denk je van, oh, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Ja. Het kan ook zijn dat je het wel meent, maar dat je het eigenlijk niet had willen zeggen, ja, weet je wel. maar dat je dan achteraf denkt van, nee, dat uh, beter niet, uh, niet slim, weet je. Nee, precies. Ook, ook al heeft dat geen consequenties. Hè, ook al zal ik iemand uh, tot een bot beledigen en hij doet niks terug. Dat ik dan achteraf denk van, shit, aardig, nee, dat, dat, dat uh, wel heel erg. Uh... En dan nou... loop ik wel eens heel lang mee hoor. Maar weet je, het is in principe heb je, ook, je, ben, je hebt natuurlijk jezelf er ook mee, want, ja, want, want ja, je ook er mee met dat rotgevoel ook. Ja, je beledigt een ander, maar eigenlijk uh, het komt toch naar je terug op een bepaalde manier, ja. hè? Uh, dan heb je natuurlijk wel types die hebben geen geweten, die, uh, die, die heb je er ook tussen, maar. Ja. Maar ja, ik denk gewoon dat in principe iedereen wel eens heeft, wat heeft gezegd, waar hij spijt van heeft, achter. Ja. en uh, ja, ik bedoel. Dat is ook menselijk toch, denk ik? Mm. Je bent, uh, kijk ook, ik heb, al, ja, ik heb ook eens een weekendje niet uitgezonden, maar jij ben, bent uh, ook de eerste zo'n beetje die uh, de laatste maand uh, belt uh, tijdens de uitzending. Oh, serieus? Oh. Ja, want ja, ik probeer het steeds, weet je, want ik denk, ja, als ik ga de. Hey, oh, uh, Jaap? Ja. Ik neem hem even aan, ik blijf hangen, ik ben zo terug. Oké, is goed. Dan ga ik even tussendoor een plaatje draaien, daar straatjes, zoals Marcus. Ja, we gaan hier nog een leuk liedje, die is alweer bijna afgelopen. Die is alweer bijna afgelopen, jongens. Motown Town is de volgende. gesprek met Marcus Grimaldi, hij is uh, eventjes aan de telefoon met iemand anders, dus die komt straks wel weer terug. Nou, we hadden het over Sint Maarten. Ja, en, ik ben er weer hoor. En we het over pesten. Oké, okay, er is uh, uh, Marcus weer. Hoi Marcus, ja, ik heb net Ho. in de tussentijd een liedje kunnen draaien en je was net op tijd terug uh, hoor ik. Ja, ik heb <laughs> gewoon even mijn microfoon gedempt, zodat, ik, zodat, ik, zodat jij mij niet hoort. Oké, okay, hartstikke netjes. En dan, uh, ik heb het liedje gehoord. Vond een lekkere, lekkere, ja, lekkere nummer. Ja, dat is allemaal rechte, vrije muziek, hè. Van Jamendo, uh, hè. Die ken je misschien ja, wel, die website. Zit, er zitten echt wel heel veel goede ja. dingen tussen, hoor. En uh, ja, daar heb ik de hele zwik van gedownload. En ik, had, uh, ik had, zeg maar, een uh, link geplaatst op Facebook, hè. Ja. Uh, met, naar, een, uh, naar een website met allemaal uh, bijzondere ja. muziek. En die heb jij nog geliked, hè, zag ik. Ja, ja, klopt. Want ik heb uh, ik heb ook een paar websites uh, uit België of zo eentje. En die had ook allerlei muziek. Ja. En uh, die heb ik toen ook, ik heb toen ook een stel naar Guus doorgestuurd. Die was er heel blij mee. Ja, uh, ja want uh, ik, ik had uh, die, die link die ik op uh, Facebook heb gezet, dat, is de, de, dat gaat onder andere naar een uh, radio die uh, Native American uh, muziek uh, uitzendt. Ja. Het is dus, zeg maar, uh, muziek um, met, met indianenzang. Uh, de... ah, en, en, nou ja, en, en dan hoor je prachtige muziek bij, soms mm. ook uh, met, met native flute music, weet je wel. Met, met een hele mooie fluit en uh, hmm. ja, prachtig en keltisch en nieuw age. Wow, dus mooi man. Volgens, volgens mij is dat allemaal ook uh, rechtvrije muziek. Okay. Daar weet ik het niet, 100% zeker. Maar. Ja, dat kan je zien als er staat uh, Creative Commons. En dat wordt afgebeeld met CC. Dus twee oh. C'tjes. En uh, dat staat er wel eens bij. Dat staat er, op mijn site heb ik dat er ook op laten plakken. En uh, dan kan iedereen zien dat het is geen commerciële muziek is. Want uh, ja, je weet, het is heel duur om dat uit te zenden. Want als ik dat illegaal doe, kan ik natuurlijk een forse boete aan mijn broek hangen. Ja, precies. En, uh, en als je het uh, legaal doet, dan, uh, dan ben je zo een paar maanden, ik weet niet, ik iets niet, dan moet je echt uh, met een groepje mensen gaan uitzenden. Want die zijn er ook, die draaien wel commerciële muziek. Maar die betalen ja. dan wel Bimastemra rechten. En dat doen ze met een man of twintig. Maar ja, waar haal ik die vandaan allemaal? <laughs> en ik vind deze ja. muziek ook wel mooi, weet je. Het is hetzelfde ja, ja, ik... muziek eigenlijk, alleen het is niet commercieel. Nee, maar het is prachtig, joh. Je hebt heel veel mooie dingen, maar die, die, die Native American music, daar ja. wordt, wordt dan af en toe wordt er gezegd van, uh, van uh, thanks for listening. Um, uh, zeg maar, omdat je luistert, dan support je ook de Native Americans en zo. Oké, okay, een goede zijn... zaak. Van... Maar dat zijn de uh, Indianen, hè? de Native Americans. Ja, ja, ja dan okay. worden ze hier echt oorspronkelijke Amerikanen. Oké, okay. zeg maar. oh, die wil ik graag steunen hoor. En dat is gewoon echt. Uh, ik denk dat daar geen stemraad aan zit. En stuur die, uh, die, die site maar eens naar me toe, dan zou ik zo zeggen. Want daar wil ik best wel wat van draaien. Ja, nou, je kan er volgens mij geen losse nummers van downloaden. Nee, maar... maar ik kan het afspelen. Maar ik kan het ook uitzenden hè, als ik het afspeel. Ja, het heet uh, God, God Radio, geloof ik. God Radio? G-O-T uh, Radio. Oké. Okay. Niet, niet van Gothic hoor, maar... GOT nee. de G-O-T Radio. Radio. Radio dot com. Uh, nou, ik weet niet of het com, Ik zal het even opzoeken. Ja, dot com. Want het is, uh, God Radio heeft verschillende genres... en één van die genres is Native American. Okay. Maar we, ze hebben ook Celtic en uh, New Age. Oh. <coughs> maar er zit ook wel commerciële muziek oh. tussen... Maar ik ga even snel naar het toilet, ik ga even een liedje draaien, ga ik even snel naar het toilet en dan kom ik zo weer terug. Ja, is goed. Oké, okay. je mag ook de boel vol praten hoor, dan doe ik een muziek wel op de achtergrond. Ja, okay. tuurlijk joh, ik, uh, ik, ik plaats wel even door. Ik ga ondertussen even op onderzoek naar die God Radio. Oké. Okay. Zo, so, even kijken. Free internet radio stations. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Native Americans. Ah, het is toch geweldig? God Mm. Oh yeah, soothing and sophisticated. The a Classical guitar, genius. Oh, okay. Typisch. Oh natuurlijk is eens even kijken dat was een andere site. dat is namelijk. Oh ja ja ja ja. Dit is een God Radio, soothing and sophisticated. Ja, Native American... Info. Ja, dat staat er dus. Some of the world's most beautiful music... ...comes right from our Native American brothers and sisters. Oké okay, dan, ik ben er weer. Ja, ik zat net eventjes de info te lezen van de Native American. Ja. Ik, zal, ik stuur de link ook wel eventjes uh, via Sky. En er staat dus, uh, bij info staat dus Some of the world's most beautiful music comes right from our native American brothers and sisters. Uh, one listen and you'll be a fan forever. Of True. R Carlos Nakai, Bru, Joanne, Shenadoa, Gary Stutzos en Peter Kater. Nou, de, de namen zeggen me allemaal niets, maar... Echt gaaf hoor. Oh wacht, ik ga de link nu... Ik heb, ik heb hier de link. Ja. Ja, En er staan er verschillende genres als je, als je, zoals je ziet. Celtic, Classical, Native American. Oh ja, ik zie hem staan. Ga ik hem even openmaken. Ja, want nee, er is staat... Dan dus, zit ik hem gelijk in mijn favoriet, hè? Ja, dat ja, heb ik ook gedaan. Want ik zit, zit eigenlijk aan. met twee microfoons, hè. Dat is leuk, hè? Ik zit hier via de stream. Uh, ja. Via mijn, mijn standaard microfoon. En dan heb ik mijn webcam, daar zit ook een microfoon in en daar zit ik mee te skypen. Dus je hoort me van twee kanten eigenlijk. Ah, oh, ik hoor je niet dubbel ofzo. Oké, okay. nee dat kan kloppen. Maar uh, even kijken, ja mooie site is dat. Ik ga hem eventjes op mijn favorieten en dan stop ik hem in, even even kijken hoor. Ik denk dat ik hem maar stop onder Eurostar Radio. Ja. Favorieten, toevoegen. Oh, dan hoor je die bijgeleiden Even kijken hoor, Eurostar Radio. Tjoep. Daar staat er, erbij. je kunt zelfs kopen hè, die muziek. Kun je nagaan, ja. Ja, ja er staat uh, dat staat ook bij... Um... Volgens mij is dat ook een radiostream. Zoals voor de ja? gein even afspelen. Doe ik die andere muziek eventjes op de achtergrond weg. Ja, even... want zoals je ziet zijn er verschillende genres. Hè. Dat zijn allemaal, uh, allemaal uh, radiostreams. Oké, okay, even kijken. Even kijken, listen. Ja, even kijken wat hij doet. Want ik ben op één computer aan het streamen, en de andere computer, daar spreekt de muziek af en daar zit ook de Skype op. Dus oh ja. Je, en op deze, up listen, even kijken wat hij doet hoor. Dan moet ik het natuurlijk uh... ook, oh, kan dat ook op Winamp doen natuurlijk. Ja, Winamp? Ja. Hij doet het, even kijken, voor mij doet hij het. Kijken wat hij doet. Ja. Wacht even. Ja, downloads. Um, er staat... Um. Oh, hier staat Celtic, uh, classical, Native American. Ja, klopt. Launch player. Had, geloof ik. Okay. Maar het is heel gevarieerd. Want soms is het wat opzwepender en soms is het wat uh, rustiger. Kijk, ik heb ook nog een andere site.